Op de A4 Den Haag-Amsterdam, daar staan ze tussen Wassenaar en Knopenburgerveen. Burgerveen. En verder wordt er geflitst op de A79 Maastricht-Heerle, tussen Maastricht en Heerle. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zon. Zon Zee, Zandvoort. En dit is de zomer van ZFM, en nu de herhaling van ZFM Jazz. Zas begins, and you take a bass, man, now we're getting some place. Take a box, one that rocks, take a blue horn, New Orleans bar.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 Positief. Therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. En dat's jazz. Now you have jazz. Want dit is Sieren Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoorts radio. Vandaag weer samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort. Enveld en de randen van Haarlem en natuurlijk ook goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen-op-Zoom, Hoetangen, Dokkum, Hamburg en waar nog meer ter wereld. Vandaag wil ik maar eens een keertje klassiek beginnen met een lied van Frans Lehár. Dein is mijn ganzes hertz. in het Engels yours is my heart alone. Maar schrik niet, ik vond daar een jazzversie yes van. Gespeeld door vibrafonist Victor Veldman, alt-saxofonist Cannonball Adderley, gitarist Wes Montgomery, bassist Ray Brown en Louis Hayes op drums. Dine is mijn ganzes hert.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 En van het album Anne Burton met Try A Little Tenderness. Try a little tenderness She may be waiting Just anticipating them so so And don't forget it, love is their whole happiness, and it's oh so easy. Try a little. Test.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 Speciaal voor radiocollega Hans Sandbergen zijn hier Piet Candoli en de jongere woertje Conte in Fets Blues. Maar even uh, vol. Uh, dit was alweer een klassiek stuk in de jazzuitvoering. Namelijk uh, een stuk uit die Tsouberfleute van Wolfgang Amadeus Mozart. Gezongen door de van oorsprong Franse jazzvolkogroep de Singers. In 1962 opgericht door Ward Swingel. In 1973 viel de groep uit elkaar en vertrok hij naar Engeland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 The blue was. Mm. Thank <laughs> you. That we didn't do, sure we didn't do. We're blowing, shattered, do do do do You said you'd get yourself a real good job. You said you had connections in a place. Time has passed. About to stop? Oh, you bet, 'cause I've got no patience left. You said you'd love me till the day you die. You said you'd buy me flowers, diamonds and furs Every night you come on high or drunk or worse. But here's a thing for you to see. I changed the locks and set you free.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 Raymond met het NMS-journaal. De Zweedse politie heeft vier mensen gearresteerd. op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier werd opgepakt tijdens de opening van een expositie in Gothenburg gisteravond. Volgens de politie was er serieus gevaar voor hun mensen of voor eigendommen. De politie in Gothenburg werkte samen met de Nationale Veiligheidsdienst van Zweden. De Zweedse media melden dat de opening van de expositie in de Rode Steenkunsthal. plotseling werd beëindigd, en dat het publiek in eerste instantie dacht dat de evacuatie bij het programma hoorden. Of de mogelijke terreurplannen iets te maken hebben met de herdenking van baan.